1 uur. Dit is door al negens met het NOS-journaal. Man doodgeschoten die met een auto op een groep mensen was ingereden. De politie zegt dat de bestuurder een terrorist was. Israëlische media melden dat zes mensen gewond zijn geraakt. Gewaarschuwde agenten schoten de man dood. De spanningen in Israël zijn opgelopen na een aanslag vorige week op een Joodse activist. Vanochtend was het in Jeruzalem op de Tempelberg opnieuw onrustig. Er braken rellen uit tussen een groep Palestijnen en de Israëlische politie. Het zware noodweer in het zuidoosten van Frankrijk heeft een vrouw van 32 het leven gekost. Ze werd in haar tuin verrast door een modderstroom en onder de modder bedolven. De schade door de zware regenval is enorm. In het gebied in Zuidoost-Frankrijk staan dorpen blank. Snelwegen zijn afgesloten, vliegvelden zijn dicht en er zijn campings ontruimd. Bij de treinkaping bij de punt in 1977 zijn zeker drie Molukse kapers van dichtbij door mariniers geëxecuteerd. Ze waren toen al uitgeschakeld en boden geen verzet. Dat zegt de advocaat van de nabestaanden, Zegveld. Ze baseert zich onder meer op autopsierapporten. De nabestaanden eisen erkenning van de staat en een schadevergoeding. De aardbeving van vannacht in Groningen was de één na zwaarste van dit jaar. Volgens het KNMI had hij een kracht van 2,9 op de schaal van Richter. Zwaarder dan eerder was gemeld. In februari was er in Langweer een aardbeving met een kracht van 3,0. Nam heeft tot nu toe 40 schademeldingen binnen. Het gaat volgens het bedrijf om relatief kleine schades in pleisterwerk en scheuren in gebouwen. Sinds gisteravond zijn bij de politie 31 nieuwe tips binnengekomen over de baby die is gevonden in een vuilcontainer in Amsterdam. In opsporing verzocht werd gisteravond opnieuw aandacht besteed aan de zaak. Er was een compositietekening te zien van een man die in de buurt van de container was toen de baby werd gevonden. Over hem kwamen wat tips binnen. Het weer eerst nog op veel plaatsen mist, verder bewolkt en vooral in het oosten wat motregen. In het westen af en toe zon en het wordt 11 graden. Morgen meer zon en dan wordt het 10 graden. Dit was het ja. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat in beide richtingen een korte file voor de brug bij Gorkum. Op de A27, de weg Breda-Utrecht. De brug heeft even opengestaan. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Uh, ik zit op het dak van een flatgebouw, op een stoel. Met op mijn schoot een kikvogsman. <lacht> Niks nee, aan het eindje, kat en bakkie, zou je zeggen, toch? Onder normale omstandigheden zou je zeggen... nou, mooi voor elkaar, he? niks meer doen, prima, hou zo, ik dat jou was. Maar... In dit specifieke geval... betrof het een nogal dikke kikvorsman. Zo'n logge, vossige man. Nu ja, tel erbij op het gewicht van die zuurstofflessen. En wat krijg je dan? Bijna de beentjes. Hè? Dus ik zeg... Heel netjes, heel beschaafd zeg ik... Ey, kickvorksman, <lacht> kan je even ergens anders gaan zitten? Maar hij reageert niet. Ik nog een keer... Ey, kickvorksman, ga even ergens anders zitten, alsjeblieft. Geen commentaar. Dus ik, eh, ik pik hem op zijn duikbril. <lacht> kickvorksman, kan je alsjeblieft even ergens anders gaan zitten? In één keer draait hij zich om en zegt hij... Ik heb een naam, hoor. ik, oh mijn god, zo een. Ik zeg, sorry, neem me niet kwalijk, hoe heet je? David. Oké, David, zou je misschien even ergens anders kunnen gaan zitten? Want ik heb pijn in mijn benen. Waarom noem jij mij kick, man. Zeg, daar ben je bij, toch? Moet ik dan zeggen, duiker. Nee? David. Ja, maar ik wist niet dat je het David heet. Alsjeblieft, ga nou werk, Ik heb pijn. Alsjeblieft, ga weg. Toen zei hij een hele tijd niks. En toen in één keer, uit het niets, zegt hij... Ik scheid op conventies. Ja, ik... Ik zeg, David, jij zit hier in je duikerspak... op schoot bij een magere cabaretier... op een rieten stoel, boven op het dak van een flatgebouw, dus ja, qua scheid hebben aan conventies... zit het wel snor, GELACH. dunkt mij. GELACH. En zijn je nou weg kunnen gaan, alsjeblieft? Hm, je houdt hoeft niet van mij. Man, ik ken je helemaal niet. Ga naar weg. Nee, nee, je houdt niet van me. Geef maar toe, dan niet van me houdt. Geef maar toe, dan niet van me houdt. Ik ken je niet. Ga weg. Ik heb pijn, ga weg. Nee, nee, geef dan. Stek dan één van me houdt. Stek dan. Oké, okay, zeg ik. Ik hou niet van je. En toen stond hij op. En toen liep hij met die, met die grote zwemvliezen zo, hè. Zo naar de rand van het flatgebouw zo. Ging met zijn rug naar die afgrond staan. Hield zijn neus dicht. En laat zich zo. Hup! Achterover van het flatgebouw afvallen. Ik dacht. God damn, this is bad. In a few minutes, this place is going to be crawling with cops. And they're going to have a lot of difficult questions to ask me. And I'm going to look mighty suspicious up here. They'll come running out this roof and tell me, "Get your hands up against the on and spread your legs. Everything you say can and will be used against you in a court of the law." <laughs> I think I better get the hell out of here. Get the hell out of here. Ik gof is dus van Potverdorie zegt, "Ik piepel tussenuit, hè?" <laughs> dus ik, ik ik ik duik de gebouw in en dan denk ik, dacht, "Ho, even snel terug nog. Heb ik nog even snel eh die riet is toen in de fake zet. Haha! Hey. <lacht> en ik duik in het gebouw, ik zie de lift, ik spring in de lift, de lift gaat naar beneden, maar. de lift blokkeert. De lift zit vast. En ik mooi, hè? Even tijd om na te denken. Zalba natuurlijk. Hey, ja, ring, ring, ring. En dat allemaal na nou, een uh, leuke conferentie van hans Thewe. Over een kikforsman. <laughs> zo, na deze plaat krijgen we het recept van de week. Dus leg het potlood en het papier vast. klaar. dan kun je noteren. Wat het allemaal gaat lekker. Het wordt lekker hoor. Oeh. Ik heb het al gegeten van de week. Dus ik was al proefkonijn. Maar goed, dat hoort u straks. We gaan eerst even naar. Uh, deze plaat van u toe. Nee joh, niet van u toe. Kom op nou. I don't wanna change you is dit. Ik zit helemaal verkeerd te kijken. I don't to change you. Dat is een prachtig liedje. Van Damon Rice. Wherever you are. I know that I adore you.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 But if ever you want someone, you know that I am willing. Oh, and I don't wanna change you. I don't wanna change you. I don't wanna change your mind. I just. Maar toch op dat uh, de laatste jaren... Ik, ik merk dat eigenlijk al sinds ik weer een beetje met dit programma bezig ben. En je dus ook uh, je, uh, weer wat verdiept in de wat actuelere muziek. Om het zo maar te zeggen. Dat er toch wel heel erg mooie dingen gebeuren in deze tijd. Want, uh, dat zie ik al vanaf 2012 zo'n beetje. Want sindsdien zijn met dit programma bezig. En het is allemaal wel leuk. Er gebeuren hele mooie dingen. Uh, dit is er een van. Damien Rice heet de man. En het liedje heet I Don't Wanna Change You. Dat is weer muziek. He? Gewoon mooie liedjes. En die komen steeds meer voor. Valt mij op. Daar ben ik wel blij mee eigenlijk. Ja, lijkt wel al alsof men een beetje afgestapt is van, het, uh, ja, van de eenheidsworst. Ja, dat, dat valt me inderdaad ook op. Dat men gewoon... Uh, uh, ja, oké. Okay. Maar we gaan het nu even over eten hebben, dames en heren. Want uh, het is tijd voor het recept van de het week. Het recept van de week. Ja, ja dus <tie> Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... www.facebook.com schuinustreek Zandvoort Lunch. Ik herhaal het nog maar even. Jawel. Oh, strakjes. He? Ja. Maar ga je eens maar eens vertellen wat we gaan eten vandaag? Nou, ik heb uh, op het menu staan uiensoep. Uiensoep? Ja. En die oh. heb jij, uh, als het goed is, van de week al een keer uitgeprobeerd. Hè? Met twee dagen zelfs. Oeh. Ja, daarom. <laughs> uh, voor dit gerecht heeft u nodig: 200 gram rundig gehakt, ongeveer 5 uien, grof gesneden, wat bies wat zelderij, fijn gehakt. 1 eetlepel cognac of rode wit wijn. Vier bouillonblokjes. Een halve theelepel gemalen laurierblad. Een halve theelepel gemalen kruidnagel. En anderhalve liter water. Maak het gehakt aan met wat gehakt kruiden en draai hier balletjes van. Breng het water met de bouillonblokjes aan de kook en voeg de gehakt balletjes toe. Voeg vervolgens de ui, de selderij en de bieslook toe. En breng op smaak met wat laurier en kruidnagel. Laat dit ongeveer 15 minuten op zacht vuur koken. En voeg op het laatst de cognac en of de wijn toe. En laat dit de laatste 5 minuten meekoken. En dit is erg lekker met stokbrood. En uh, wat ook wel erg lekker is, dat is om een plakje stokbrood met wat kaas de kom soep te leggen... en dit even een minuutje of twee, drie... te gratineren in de oven. Dat is echt heel lekker. Ik zou zeggen, eet smaak. En uh, Ruud leeft nog, dus uh, het is veilig. <lacht> nou, jij weet niet hoe ik me voel. <lacht> en je leeft dan, hè? Huh? Ja, dat wel. Uh, nou, dat Mijn <lacht> nieuw. Uh, nee, nou, ik heb het van de week gegeten, eerlijk waar. Het is... Het is je bent natuurlijk ui-soep gewend, als je die meestal in restaurant krijgt. Hè? Uien en, en dan een, een plak brood met kaas erop en zo. Maar dit is echt heel wat anders hoor. Dit is echt wat anders. Dit is zo lekker. Mm, je mag hem vanavond weer maken. <laughs> maar dan wil ik wel die stokbrood erbij, want die had ik niet van de week. Oh, uit de oven. Oh, yeah. nee, ja, ik vind het goed hoor. Oké, okay, nou, uh, het recept. U kunt het dus strakjes na de uitzending kunt u het, uh, voor, uh, teruglezen op onze Facebookpagina. En uh, die heet Zandvoort Luncht, die pagina. Dus dat is ja. wwwfacebookcom Lunch. Juist. En daar staat hij op. Daar staat hij op. Met foto. Kan je ook zien hoe het eruit ja. doet. Hij staat trouwens. Hij wordt trouwens ook gedeeld met. Uh, je mag je zand voor te voelen als. Ja, ja. Dus daar kunt u hem ook nog op vinden. Dat kunnen we ook nog vinden. Nou ja. jongens. En hij komt ook, misschien ook nog wel in de app. Je kan hem ook in de app zetten natuurlijk. Nou dat kan. Maar. Nou ja. Ah. We zien wel. We zien wel. Hij is in ieder geval uh, binnen nu. En uh, wow. een minuutje of tien staat hij erop. Oké. Okay. Nou, dan gaan we maar weer even een lekker plaatje draaien, Want, uh, ik heb u, uh, ja, ik heb u nog beloofd. En, uh, moet ik eventjes, uh, eventjes wat, uh, even wat anders gaan doen nu? Ik moet nu eventjes even hierheen, zo. Dan moet ik even uh, goed, goed kijken dat ik het goed doe. Want anders dan wordt het weer een zootje natuurlijk. Ja, ik, uh, het gaat lukken. Nieuwe track van, of een track van de nieuwe CD van Kayak. En morgen, u weet dat. U uh, heeft dat misschien al vernomen. Morgen, uh, als alles goed gaat, hebben we een gesprek met Ton Scherpenzeel van Kajak in ons programma. En dat vinden wij natuurlijk vreselijk leuk. Maar we gaan nu een uh, track draaien van die nieuwe cd en dat heet Alexandria. Mooi stuk. Het is werkelijk. Uh, ik, uh, ja, ik, dit superlatieve schiet het kort. Het uh, is werkelijk zo'n fantastische CD, cd van, van Kayak. Hij heet Cleopatra, the Crown of ISIS. Uh, het woord ISIS komt er ook vrij veel voor, maar het heeft niets met dat gedoe daar in het Midden-Oosten te maken. Hè, dat u dat vooral niet denkt. Uh, want daar heeft het echt niks mee te maken. Dit is uh, natuurlijk wat Kayak vaker doet de laatste tijd. Uh, Terugpakken op een, op een, ja, een, een historisch figuur uit, uh, ja, uit de geschiedenis, zeg maar. Uh, Nostradamus heeft, uh, heeft onder andere de, uh, hebben ze behandeld. Uh, Merlin, dat, de, de tovenaar van, van, uit de tijd van King Arthur, natuurlijk, hebben ze behandeld. En nog veel, veel meer van dat moois mm -hmm. En uh, vandaag is het dus, of deze keer is het dus Cleopatra, oftewel Cleopatra, the Crown of Isis. En het is een dubbel cd, uh, en er staat werkelijk geen mis erop. Helemaal niks. Het is uh, werkelijk waar. We hebben, de, Angela en ik hebben het thuis al gisteravond ook nog weer naar zitten luisteren. Maandag hebben we er nog naar zitten luisteren. En we worden met een minuut enthousiaster over. <lacht> Zo niet lyrisch. Ik, zo niet, ja. ik ben er echt helemaal, helemaal weg van. Ja. We zo goed. Ja, het is echt fantastisch. Dus ik raad het u aan. Ik kan, hij is te koop vanaf afgelopen zaterdag. Is hij te verkrijgen via Kajak Online onder andere. Dat is de, de, de website van Kajak zelf. Ja. <coughs> maar ook natuurlijk bij de bekende winkels en zo is hij gewoon te krijgen. En als het goed is dan... Ja, uh... en bij de bekende internet... Uh... Ja, Wink. precies. precies Oké. Okay. Ja, om geen namen te zeggen. Als, eh, als alles dus weer volgens plan verloopt, en dat hoop ik dat het dat doet, eh, dan hebben wij morgen in ons programma eh, CFM Lunch... een gesprek met Ton Scherpenzeel... Uh, over deze prachtige nieuwe cd. Ik moet hem nog even een herinneringsberichtje sturen. Maar hij heeft toegezegd dat, die, uh, dat we hem mogen bellen. Dus dat gaan we, dat gaan we morgen doen. En uh, dan gaan we nog uh, uit zijn mond uh, meer horen. Over dit fantastische project. Wat overigens uh, nog een ander leuk uh, detail daarvan. Is dat het uh, dus uh, geheel buiten een platenmaatschappij om is gegaan. He, ze hebben dus... Uh, crowdfunding toegepast. Dus hebben gewoon een aantal mensen gestort een klein bedragje. En ik heb die lijst gezien. Dat waren echt honderden mensen. Die, mm. hebben, die hebben dus een leuk bedragje gestort. En daardoor, daarmee dus gewoon deze cd mogelijk gemaakt. Dat, ja. is, dat is de financiering van de toekomst, denk ik. Gewoon crowdfunding. Je vraagt gewoon honderd mensen. van. Jog, als je nou 50 euro stort. Ik noem even een gek ding natuurlijk. Je stort fijn. En dan heb je gewoon een leuk bedrag. Waar je iets mee kunt doen wat, wat noodzakelijk is. Ja, het zou een idee voorzien, ja, Er zijn ook heel veel startende bedrijven... die dat tegenwoordig ja, doen. Ja, het is, het is de, de, de ja. nieuwe manier van... en het voordeel daarvan is wel dat je niet afhankelijk bent van... Van een bank. Van een bank of van gemeentes die subsidie moeten verstrekken. Al dat soort dingen. Ja. Nou, uh, dat, dat is even over de nieuwe CD van Kajak. Morgen uh, daar meer over. Ja. Want morgen gaan we daar natuurlijk uh, meer over praten. En als het goed is... En meer van horen, mag ik hopen. Uh, ja, ik denk het wel. Uh, ik zit nu even te kijken, hè, want uh, wacht even, ik ja, moet eventjes uh, wacht even, want dan gaat het gaat nu echt van alles mis hier. Nou ja, dan wachten we gewoon even, toch? Ja. ja. Nee. Voor zandvoort en de regio. Nou, dan nou gaat het wel goed. Moest even ingrijpen. Ja. ja, we hadden al gegeten. Ik zat al te kijken. Ja. Nou, hier is uh, het regio-nieuws met naar de Koning. Jawel. Kom, 6 november naar het ondernemerschala in de haven van Zandvoort. U bent welkom vanaf half acht en het programma start om acht uur. Trek uw mooiste jurkje aan en kom een drankje drinken. Genieten van muziek en... Uh, Even lekker bijkletten. Alleen jurkje? Mhm. Mm Moeten de mannen ook een jurk? <laughs> nou, dat zou wel heel ludiek zijn. Jij ja, ja, ja, zegt ja, trek, ja, zeg, trek je mooiste, jurkje aan. Trek je, je mooiste jurkje aan, trek je mooiste smoking aan. Oké. Okay. Ja. nee, dan is het duidelijk. Bijvoorbeeld. Op de infomarkt in de haven presenteren Zandvoortse ondernemers zich aan u. Uiteraard worden ook de categorie-winnaars en de onderneming van het jaar bekendgemaakt... Met, tijdens een spectaculaire show. De genomineerden per categorie staan uh, op uh, de ZFM-pagina uh, op Facebook. En uh, de stemmen worden, als het goed is, nu geteld. ZFM wenst alle genomineerden heel veel succes. Dan Sinds twee jaar hebben de Zandvoortse basisscholen gelegenheid om elk jaar mee te doen aan de Erfgoed Leerlijn. Dit is een educatieproject over onder andere de geschiedenis waarbij wonen en leven in Zandvoort centraal staat. Alle klassen hebben een naar leeftijdsgroep aangepaste leerlijn. De ervaring heeft geleerd dat kinderen deze leerlijn heel interessant vinden omdat het natuurlijk heel dichtbij is. Dus uh, over je eigen woonplaats. Vrijdag 31 oktober was het feest. Regio gemeente Eimond, Zuid-Kernemland en Haarlemmermeer... sloten contracten met ruim 40 aanbieders van jeugdzorg. Wethouder Bluis ondertekende de contracten namens de gemeente Zandvoort. En hiermee is de inkoop van jeugdzorg geregeld... en blijft de goede zorg en ondersteuning voor jeugdigen in de regio's IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer, ook na 1 januari 2015 beschikbaar. Al dus de ondertekenaars. Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor het totale aanbod aan jeugdhulp. Deze taken zijn tot eind 2014 in handen van de Rijksoverheid. Om er nou voor te zorgen dat deze ondersteuning bij de overdracht naar de gemeenten vanaf 1 januari beschikbaar blijft... hebben de gemeenten in Zandvoort, in IJmond, in zuid kennemerland en Haarlem en meer afspraken gemaakt met zorgaanbieders. En met het ondertekenen van deze contracten... zijn de afspraken formeel bevestigd. Twee bewoners van een woning aan de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord... kregen gisteravond een schrik van hun leven... Terwijl ze lagen te slapen, werd er ingebroken en toen ze wakker werden, stond er een vreemde man in hun slaapkamer. De inbreker bedreigde de bewoners met een scherp voorwerp en eiste geld. De bewoner is vervolgens met de inbreker naar beneden gelopen om geld te pakken. Onderweg naar beneden heeft de inbreker een bloemetjesschort gepakt om zijn gezicht te bedekken. Wow. Nadat de bewoner de man uh, geld had gegeven, is de inbreker via de achterzijde van de woning vertrokken. De bewoners hebben de man goed gezien en hebben een duidelijk signalement van de inbreker. Het gaat hierbij om een blanke, kalende man van tussen de 1,75 en 1,85 lang. Hij had een normaal postuur en was rond de 50 Inbreker droeg een bruine jas van leer en verder droeg de man een gekleurde trui en had een donker donkere spijkerbroek aan en liep op sportschoenen. De verdachte wist de woning binnen te komen door een raam aan de voorzijde te forceren. De politie vraagt getuigen zich te melden. Heeft u rond 11 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Rijksstraatweg? Bel dan met het informatienummer nummer 0900 8844 en het mag natuurlijk ook via het misdaad anoniem nummer dat is 0800 7000 0800 7000. 360 kinderen van de Vondelschool uit Aardenhout hebben dinsdag geschaat voor Stichting Hulp en 3FM Serious Request. In een uur tijd schaatten de kinderen al snel duizenden rondjes... voor het goede doel. Deze week hoopt de school de opbrengst bekend te maken. Vorig jaar werd er ruim 9000 euro bij je ingeschaat... en de kinderen hopen dit, dat bedrag dit jaar te evenaren... en liever nog te overschrijden. Vanaf half november voert Landschap Noord-Holland... werkzaamheden uit in het Parkbos van buitenplaatste Hartenkamp. Deze werkzaamheden zijn nodig om het bos in goede conditie te houden en jonge bomen de ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Op zaterdag 8 november aanstaande vanaf 12 uur geeft de boswachter toelichting op de geplande werkzaamheden tijdens een excursie. Dus als het een beetje lekker weer is dan is het misschien ook nog wel een mooie excursie. Zo in de herfst. En dat was het nieuws. Geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De bewolking heeft vandaag de overhand en het is daarbij ook nevelig. Soms schijnt ook even de zon en het blijft zeer waarschijnlijk droog en wordt vanmiddag een graad of 11. Vanavond en komende nacht blijft het droog met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden en de temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen zijn de perioden met zon en slechts een lokale bui. Eh, op een lokale na blijft het droog. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is overwegend matig van kracht. De temperatuur stijgt morgen naar een graad of 10. En dat was het voor vandaag.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 Shepard met het nummer Geronimo Ik zag net dat het uh, hoog staat In de Euro Breakdown, Euro Breakdown Elke vrijdagmiddag hè, tussen 3 en 5 Bij CFM nee, met uh, Maurice Mulder tegenwoordig ja, ja, En daar staat deze plaat hoog in Geronimo was dit Dit is Rita Franklin Van het album Rita sings the great diva songs nummer dat we natuurlijk kennen van Barbara Streisand Nu in de uitvoering van Rita Franklin People. people, people who need people. Rita Franklin. Nieuw album. Rita sings The Great Diva Songs. En dat heet uh, Dus People. Dan hebben we dat oorspronkelijk van, van Barbara Streisand. En over Barbara Streisand gesproken. Die heeft ook een uh, nieuw album gemaakt. En dat heet Partners. En dit, ding doet ze samen, dit liedje doet ze samen met Billy Joel. The New York State of Mind. Rita. Nee, uh, Barbara en Billy. Ja, ook mooi, joh. Come on, if ever dit Prachtig mooi. Let's go get some pizza. Want some Chinese? Oh, even beter. Ja, zeg, daar word je stil van als je dit hoort. Ik was nooit zo. N... ja. Ik was nooit zo'n zo vreselijke Streisand-fan, maar moet je toch hoor? Jonger, jonge, jonge. Weer toch wel even diep onder de indruk, hoor. De manier waarop dit gedaan is. Het is trouwens helemaal een geweldig album. Ze doet allerlei duetten met allerlei grootheden. Uh, Barbara Streisand, dus samen met, uh, met nog een aantal andere mensen. Fantastisch album, het heet Partners. Ja, nou ja, ik had nog een leuke plaat klaarstaan, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Dus helaas, helaas, helaas. Uh, die blijft uh, staan tot morgen. Morgen zijn we er natuurlijk weer met dit programma. En uh, als alles uh, volgens de planning verloopt natuurlijk. Dan gaan we morgen nog extra aandacht besteden aan het nieuwe album van Kajak. had ik overigens net last dat uh, de verkoop zo verschrikkelijk goed gaat... dat de eerste persing al bijna uitverkocht is. Nou, dat vind ik toch wel een geweldig uh, verhaal hoor. Voor zo'n band en voor zo'n fantastisch mooie cd. Morgen dus een gesprek met Ton Scherpenzeel over dit album van Kajak. En uh, wij gaan ons eventjes uh, een bakkie doen... en uh, even opmaken dus, uh, voor, uh, ja, voor de vinyljaar. Hè? Dat gaan we ook nog doen vandaag. Ja. Ik heb vandaag uh, drie prachtige platen, namelijk duetten... of duets van Jerry Lee Lewis met, en Friends. Onder andere een aantal duetten met Elvis Presley die hij daar doet. Dat is een hele leuke plaat. En... Verder heb ik euh, voor de Michael Jackson liefhebbers het album Bad. En voor alle en de Clapton fanaten heb ik een prachtig dubbelalbum. En dat heet Backtracking. Nou, dat is straks in de vanille jaren na twee uur. En uh, ik wens u, nou uh, uh, uh, ja, uh, well, yeah, fijn nieuws. <totstoot> dat kan ik niet zeggen. Tot straks. En wat dit programma betreft, tot morgen.